Ik heb zoveel te berichten, Marta. Jij moet op korte termijn weer naar München. Allright. Zeg maar wanneer? Ik. Eh, ik zijn dadelijk een kort bericht door naar de Mossad dat zij aanstaande donderdag met jou contact moeten zoeken in het Keizer Friedrich Hotel. Um, Smiddags tussen drie en vijf uur voor een nader afspraak. Uitstekend. Dan kun je vrijdag weer terug zijn. Maar uh, wat doen we met mijn ouders?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 Confrontatie, een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische Geheime Dienst. Vandaag hoort u het zevende deel: Lots door het lint. Ik ben brigadier Osman. Ik ben ontboden door president Nasser. Een ogenblik, alstublieft. Generaal Osman is aangekomen. De president verwacht hem. Begeleid hem naar hier. Zeker. Wilt u mij maar volgen, generaal? Zeker. Ja. Generaal Osman. Komt u mee, generaal. Ja, President Nasser, generaal Osman is gearriveerd. Fout, kom verder. Dag al. Ga, ga zitten. Dank u. Tja, Fout. Ik zit met een groot probleem. In de ministerraad is een beslissing genomen. En ik heb er toe over om aan die beslissing mijn fiat te geven. Maar voordat ik daartoe, doe, wil ik eerst jouw wijze raad. Je doet me te veel eer aan, Gamal. Nee, nee, nee, geen plichtplegingen, naar maar de zaak is gecompliceerd. Om te beginnen, ik hoef jou niet te vertellen dat wij vanuit het Oostblok... en in het bijzonder van de Sovjet-Unie belangrijke steun ontvangen. Niet alleen dat de Sovjet-Unie in ons conflict met Israël... Ondubbelzinnig onze zijde heeft gekozen. Ook zijn wij militair en economisch voor een heel groot deel afhankelijk van de Russische leveranties. Daar doen zich bij mij weten toch geen problemen voor? Indirecte zin niet, nee. Maar de zaak is dat zich in Europa een nieuwe, vooral economische macht ontwikkelt. En dan bedoel ik de Duitse Bondsrepubliek. Uit historische grond is de Bondsrepubliek geneigd om achter Israël te gaan staan. Wat niet wegneemt dat ook wij veel steun van de Duitsers ontvangen. Ik doel hier op de technische hulp die wij van de Duitse oorlogsdeskundigen ontvangen. En waarvoor de Duitse regering, ondanks heftige protesten van de Joodse wereldlobby, toch min of meer haar ogen sluit. En voor ons aanvaardbare statuschoor maar... lijkt me. Uiteraard, maar nu komt er een grote moeilijkheid op draven. Van Russische zijde wordt er druk op ons uitgeoefend om de Oost-Duitse president, Walter Ulbricht, voor een officieel bezoek aan Egypte uit te nodigen. Ik begrijp het. Dat zal de Bondsrepubliek niet op prijs stellen. Sterker nog, de Duitse ambassadeur heeft mij gisteren op ondubbelzinnige wijze te kennen gegeven dat de Bondsrepubliek in elk geval de handelsbetrekkingen met Egypte zal verbreken als wij Ulbricht in Egypte zouden ontvangen. Krasse maatregel. Van hun kant niet, geheel onbegrijpelijk, als je bedenkt dat de Oost-Duitse regering door Bonn niet wordt erkend. En in wezen door niet één land buiten de landen van het ijzeren gordijn. Maar ontvangen wij Ulbricht, dan houdt dat meteen de erkenning van de Oost-Duitse staat in. Tja, een probleem. Uh, zijn de Russen van een en ander op de hoogte? Fout, nu raken wij de kern van het probleem. Nu de Bondsrepubliek zo'n zware schut in stelling brengt om de ontvangst van Ulbricht tegen te houden, blijft de Sovjet-Unie niet achter en eist nu, min of meer van ons, dat wij de Oost-Duitse president wel ontvangen. Tch, wat nu? Nou, en er komt nog iets bij. De Russen hebben geklaagd. En ze zeggen daarvoor bewijzen te hebben dat de hier aanwezige Duitsers uit de Bondsrepubliek niet alleen voor ons werken, maar gelijktijdig voor de Amerikaanse inlichtingendienst spioneren. Wij worden al dus gedwongen een keus te maken tussen of de Duitse Bondsrepubliek of de Sovjet-Unie. We kunnen ze niet beide te vriend houden. Tja, de keus lijkt mij toch niet te moeilijk, Gabal. Dat is jouw keus. Hm? Wij moeten op het verzoek van de Sovjet-Unie ingaan. Goed zo. Stond van mij ook vast. Maar. Daar komt nog iets bij. Ik vind dat de regering in Bon, die toch drommels goed weet... hoe afhankelijk wij zijn van de Sovjet-Unie... ons niet zo onder druk mag zetten. En daarom heb ik de Raad voorgesteld... zo'n dertigtal in Cairo verblijvende West-Duitsers te arresteren... in verband met de komst van Obricht. En daarmee hoop ik dan twee vliegen in één klap te slaan. Namelijk de Russen tevreden te stellen... en de regering in Bon te laten zien... Dat zij ons daar niet bang kunnen maken met economische dreigementen. Waarbij ook nog speelt. dat de prestaties van die Duitse technici die hier werken ons bijzonder tegenvallen. Hun theorieën stammen uit de Tweede Wereldoorlog. en die zijn achterhaald, heb ik begrip. Nou, wat, uh, wat vind je hiervan? Ik vind het een uitstekende maatregel, dames Al. Het lijkt mij een heel wijs besluit. Ik stel jouw mening zeer op prijs, dat weet je. Zou jij je in verbinding willen stellen met het hoofd van de geheime politie in Cairo, zodat zij zich op de actie tegen de Duitsers kunnen voorbereiden? Ik zal mij met Jozef Gahour in verbinding stellen en ik zal er persoonlijk op toezien dat de actie geolied zal verlopen. Daar kunt u van op aan, president Masser. Dank u, brigade-generaal Osman. Ik heb hier de jongste onkostenrekening van vriend Lotz onder oog, is er. Maar ik tref hier toch wel een heel bijzondere rekening aan. Waar ik raden? Dit raad je nooit. Nou, ik verbaas me anders nergens meer over. Arabische volbloeds, gouden horloges, een spiksplinternieuwe Volvo, ga zo maar door. Ja. Maar hier heb ik een rekening van een plastische chirurg in München. Een zekere Kaltenbrenner. Die heeft een beschadigde neus rechtgezet van een dochter van een van Lotse Egyptische vrienden in uh, Hannah Gahur. Is ze? Ik heb hier de laatste informaties van Lotse uit Egypte. Ze zijn in München, dus een vrouw aan onze agent de hand gesteld. En ze liegen er niet om. Laat horen. Hij heeft een nader gesprek gehad met brigadegeneraal Foute Osman. Er zijn wekelijkse besprekingen gaande met de generale staven van Syrië, Jordanië en Egypte... om te komen tot een gecoördineerde aanval op Israël. De aanval wordt beraamd in of omstreeks het jaar 1967... en de datum is afhankelijk van het aantal beschikbare raketten. Op vooraf vastgestelde belangrijke steden en militaire basis... zal dan een regen van raketten worden afgevuurd... ...ondersteund door hevige artillerie en luchtaanvallen. Gelijktijdig zullen dan de troepen van Syrië over de Golanhoogte... ...de Egyptenaren door de Sinaïwoestijn... ...en de Jordaniërs via het bruggenhoofd bij Jeruzalem massaal in de aanval gaan. En, en nog steeds volgens de generaal Osman... ...die een persoonlijk vriend is van president Nasser... ...zullen de Egyptenaren er niet voor terugdeinzen ...een chemische oorlog te voeren. Duitse adviseurs hebben een plan ontwikkeld om gifgas tegen Israël in te zetten. Duitse adviseurs zetten gifgas in tegen Israël. Ja, ja, ja. Ja, ten aanzien van von Leers, een van de Duitsers in Egypte die een dreigbrief heeft gekregen, weet lots te melden dat hij ogenblikkelijk zijn vrouw en kinderen naar Duitsland heeft teruggestuurd, maar dat hij er zelf niet over pikkert om zijn werk in Egypte als coördinator bij de fabrikage van raketten in de steek te laten. Uh, wat deed von Leers ook alweer in Nazi-Duitsland? Uh, hij was een van de meest vooraanstaande naties in Hitler-Duitsland. Had een topfunctie in de vliegtuigindustrie. En was een van de naaste medewerkers van Hermann Göring. Dit is de limit, mensen. Dit is de limit. Deze oorlogsmisdadiger braamt in ons buurland Egypte... plannen om ons te vernietigen. Maar hij zal ons voorgaan... Nathan, geef agent Mordegaai opdracht de liquidatie van Her Leers te bewerkstelligen. Zonder overleg met den Gourion? Ik ken mijn verantwoordelijkheid, Nathan. Ik zal met den Gourion overleg voeren, maar eerst na deze liquidatie. <middels> En wanneer moet deze actie plaatsvinden? President Ulbricht uit Oost-Duitsland komt hier op 24 februari aan. Laten we zeggen twee dagen daarvoor, de 22e. De 22e. En een man of dertig zeeën? Ja, dat getal noemde Nasser. Ja, maar dat is nagenoeg de hele kolonie hier. En de meeste van hen kennen wij persoonlijk. Wij zullen de agenten opdracht geven dat ze zich bij de arrestaties heel correct opstellen. En de dag erop gaan wij de bekende onder de arrestanten persoonlijk opzoeken en hem meedelen dat ze uit voorzorg in verzekerde bewaring zijn gesteld, maar alleen voor de duur van het bezoek van president Ulbricht uit de DDR. En dat iedereen vrijgelaten zal worden zodra de hoge gast weer vertrokken is. En moeten we ons beperken tot die Duitsers die hier werkzaam zijn of ook de toeristen? Ik zou zeggen beide. Het is een uh, min of meer provocerende operatie tegenover de West-Duitse regering. En het is de bedoeling dat ze in Bonn begrijpen dat wij ons niet onder druk laten zetten. Ja, ja. En de familie Lotz valt hier ook onder? Ja, waarom niet? We mogen aannemen dat de familie Lotz in Duitsland wel enige aanzien geniet. En daar gaat het juist om. En we zullen hem zo gauw mogelijk geruststellen. Hij heeft op het ogenblik zijn schoonouders op bezoek. Die wonen bij München, maar die zijn uit Oost-Duitsland gevlucht. Dat lijkt mijn reden te meer om die in verzekerde bewaring te stellen. Maar met de uitdrukkelijke opdracht deze mensen met egaars te behandelen. Goed, ik zal de organisatie hiervoor op meenemen. Een lijst van gegaarde opstellen en misschien kunnen wij die dan samen nog eens doornemen. Uitstekend, Jozef. Je laat me maar weten wanneer je de les klaar hebt. Dat gaat het met de oudjes? Ze doen een dutje op de achterbank. Het is een enerverende dag voor ze geweest. Maar ze hebben met volle teugen genoten, Wolfgang. Oh, vooral de bezichtiging in de piramide van Gizeh. Daar raakten mams niet over uitgepraat. Ja, dat is voor mij ook elke keer weer fascinerend. Zo, we zijn er. Ik zou je ouders nu maar... Oh, al die politieagenten bij ons voor de deur. Met overvalwagens nog wel? Dat lijkt mij niet pluis, aan. We kunnen niet meer wegkomen. Nee, dat is uitgesloten. U bent de heer en mevrouw Lots. Ja. Ik heb de opdracht gekregen u beiden te arresteren. Als mede de ouders van uw vrouw. Wat heeft dat te betekenen? Stapt u uit en gaat u rustig met mij mee. Op het politiebureau zult u wel nadere inlichtingen krijgen. Wat is er aan de hand, Marta? Ik weet het niet, vader. Het zal wel een vergissing zijn. Laat u maar rustig doen wat de agent zegt. Stapt u uit. Zo, ja. En gaat u in deze wagen? Ja, maar mijn ouders... Die gaan in de volgende auto. Doet u nu maar wat ik zeg. Marta! Uh... Stapt u in. We zien elkaar dadelijk wel, mams. En gaat u straks maar rustig met die agent mee. Dit is fout, Maarten. Dit is absoluut fout. Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? In elk geval zal ik ervoor zien te zorgen dat je ouders weer vrijgelaten worden. Die hebben nergens mee te maken. Oh, wat? Wolfgang, wat hangt er boven ons hoofd? Maar wat er ook gebeurt, Maarten, wat er ook gebeurt... Jij weet van niets, onthoud je dat? Jij weet van niets. Wilt u mij maar volgen, heer Kan ik ook mee? Nee. Wij willen in eerste instantie uw echtgenoot spreken. Komt u mee. Zo, gaat u zitten. Voor u mij gaat ondervragen... wil ik eerst een verklaring afleggen. Een verklaring afleggen? Ja. Ik wil hier zeer duidelijk stellen... dat zowel mijn vrouw als mijn schoonouders... met de gehele affaire niets te maken hebben. Uw vrouw en uw schoonouders hebben nergens mee te maken, zegt u? Ja. Alles wat ik heb ondernomen... heb ik geheel zelfstandig gedaan. Mijn vrouw heb ik daar totaal buiten gelaten. Zij heeft geen idee... ...van wat ik in Egypte heb gedaan. En mijn schoonouders staan helemaal overal buiten. Die zijn toevallig bij onze bezoek, op vakantie. Juist, ja, ja. Vraagt u maar wat u wil weten. Ik zal alles bekennen. Onder voorwaarde dat mijn vrouw en schoonouders... ...niets in de weg wordt gelegd. En dat zij weer vrij worden gelaten. Anders zwijg ik als het graf. Ja. Ja. Hier kan ik niet zelfstandig over beslissen. Een ogenblik. Ach, agent, blijft u even hier bij de heer Lots. Ik moet even telefoneren. Zeker, joh. Commissaris, u spreekt met majoor Sharia. Ik maak hier iets heel bijzonders mee, waarvan ik u ogenblikkelijk op de hoogte wil stellen. En dat is? Het arrestatieteam heeft hier zojuist de familie Lotz naar binnen gebracht. dat zijn zeer goede vrienden van mij. U weet toch dat ik duidelijk instructies heb gegeven om de familie Lotz met veel ontzag te behandelen? Ja, dat weet ik, commissaris. Maar ik heb hiervoor geen gelegenheid gekregen... Ik nam de heer Lots persoonlijk met me mee om hem gerust te stellen en hem op de hoogte te brengen van het feit dat deze verzekerde in bewaringstelling alleen gold voor het bezoek van president Ulbricht en dat hij daarna weer zou worden vrijgelaten. Maar de heer Lots gaf mij geen kans. Hij stond erop om eerst een verklaring af te leggen. Een verklaring? En wat behelst die verklaring? Hij gaf mij de verzekering dat hij en alleen hij verantwoordelijk was voor hetgeen was gebeurd en dat zijn vrouw nergens mee te maken heeft gehad. Ja, maar waar slaat dat op? Dat weet ik niet, commissaris, maar ik kreeg wel de stellige indruk dat het om een hoogst belangrijke zaak gaat. Hij was zo nerveus en drong erop aan dat zijn vrouw en schoonouders zouden worden vrijgelaten, omdat die van niets wisten. En dat hij daarna een bekentenis zou afleggen. Nogmaals, het komt mij voor dat het om een ernstige aangelegenheid gaat. Ja, ik sta volkomen perplex, majeur. Wat moet ik doen? U moet doen wat uw plicht is.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 U hebt geluisterd naar ons hoorspel, de confrontatie. De regie was in handen van Friso Cox.